Goedemorgen Charles, dan tegenover me. Goedemorgen op Margeen, deze prachtige dag. Het is fantastisch hè? dan gaan wij binnen zitten. En dan zitten wij binnen ja, terwijl we hier echt op steenworven afstand van het strand zitten. Hè. Best jammer. Ja. Bij ons aangeschoven de gast van vandaag, Hein den Dunnen. En hij is de winnaar van het groene jasje hier bij Open Golf Zandvoort hè. Oké, okay, ja. Dat en uh, heel goed, welkom. Dank je wel. En Irene, die daar geschuift ook aan, want die is namelijk de voormalige winnares, dacht ik, van het jasje, of niet? Ja. ja, heel goed. Ze komt er zo aan, want ze is nog alles aan het in orde aan het brengen. Allerlei toestanden hier met een iPad en een hoofdtelefoon. Maar dat komt helemaal goed, Henny. Ja, dat was vorig jaar, dat zijn we om. Er is één ja. voor de dames en één voor de heren. ja. En dit jaar gingen dus naar twee andere personen, waarvan ja. Heijn er één was. Ja, precies. En die heeft het fantastisch gedaan. Ik heb de finale gezien. Jongen, jongen, jongen. Was dat spannend, hè? Het was ontzettend spannend. Uh, zeker als je dus in een play-off uh, moet spelen, en de eerste ronde speel je gelijk. En dan moet je weer een tweede ronde. En dan komt er, het er toch op aan. Je kan hem eigenlijk niet missen, want je weet dat je tegenstander dat hij dus daar ook uh, op gebrand is, dat jij een foutje maakt. En gelukkig maakt hij het foutje. Ik zag jou een gigantische sprong maken. Het was ook, de spanning kwam eruit. Ja, ja echt heel ja, veel spanning absoluut. staat er toch op, hè? Ja, er staat echt veel spanning op. En al die mensen er dan omheen en die staan dan te praten en te fotograferen. fotograferen. En achteraf op de foto zag ik dat ook op, uh, op het uh, circuit, dat daar ook dus heel veel mensen nog stonden. Maar ik heb ze absoluut niet gezien, dus, want je bent zo gefocust eigenlijk op... Hij moet vallen, hij moet in dat putje. Dus dat, uh, dat is wel heel erg. Ja, lukte En wat voor gevoel geeft het dan als je die jas aan krijgt? Nou, ik, ik, het is er wel een beetje trots eerlijk gezegd hoor. Ja, ja je, je kan prijzen winnen en, en dat, dat doe je dan wel eens binnen de club. Maar deze wordt één keer per jaar uitgereikt en dat geeft toch een beetje toch wel een stukje aanzien. Binnen, het, is, het is het bijzondere jasje in de hele golfsport, hè? Het is het bijzondere jasje, omdat uh, eigenlijk uh, als je kijkt van waar, is het, uh, waar komt het vandaan? Het komt uit, uit de States, uit uh, Amerika. Daar is uh, één toernooi dat elke golfer heel graag wil volgen en dat is de Masters. En uh, als je winnaar van de Masters wordt, dan krijg je een groen jasje en eeuwige roem. Je wordt ook altijd uitgenodigd voor elke wedstrijd en dat soort dingen nogal meer. Nou, en dat is een beetje een afgeleide ervan om uh, eigenlijk binnen de, de Zandvoortse golfclub... Uh, om, om daar, uh, zeg maar, dit ook uh, te gaan gebeurd. doen. Ja. Maar heel veel golfclubs uh, <coughs> hebben, doen dat dus. Uh, ja. Die ja. hebben een ja. groen jasje of een andere ja. kleur en dan uh, ja. maken ze het wat specialer weer... En, uh, maar het is ja, natuurlijk uh, hartstikke mooi dat je dat gewonnen je hebt. Gefeliciteerd. Ja. Ja, dankjewel, dankjewel. We draaien vandaag dankjewel. ook jouw uh, muziek. Althans, je hebt een lijstje opgegeven. En dat wordt gedraaid door onze technicus, Joel Duif. Goedemorgen, Joel. Ja, heel, heel goed. goedemorgen ook. Alle, alle, hier aanwezig. Heb, heb je al iets uh, kunnen vinden? Nou ja, ik denk, dat we maar zomers beginnen, toch? Want ze hebben ook een zomers nummer uh, ze ingebracht, om het zomers te zeggen. Nou, Samba Patti, Carlos Santana. naar Woodstock we hebben weer een druk bezet programma luisteraars dus we gaan snel weer over naar onze presentatoren Ron Perreman Voller en Henny Rukert. Ja, het wordt inderdaad een heel vol programma vandaag, want er is van alles en nog wat te doen dit weekend. En daar gaan we het uitgebreid over hebben. Zeker. We hebben als gast Heijn de Dunnen, de man die het groene jasje gewonnen ja. heeft uh, bij het golven, moet en ik zeggen. En straks komt uh, Hans van der Straten ook nog in het uh, grote Toernooi voor gehandicapte voetballers, dat is ja. ook hartstikke leuk. leuk. Wie er ook is, is natuurlijk Ellie Knaap, dat is de echtgenote van de groene jaswinnaar. En die hebben samen twee jongens, 46 en 43 jaar oud. En drie kleinkinderen, dochters, 13, 11 en 8 jaar. Waarvan dus de 13-jarige ook golft, hè, begreep ik Ja, ja. Ah, die golft ook. Die ja, heel leuk, die kon ja. niet ja. komen. Ja. Maar die, dat is ook een bijzonderheid. Hoe zit dat? Dat is uh, zeker een uh, bijzonderheid. Uh, toen wij begonnen met golven, zo'n kleine 13 jaar geleden. Toen uh, pasten wij op onze kleindochter. Nou, ik zeg de, maar mijn vrouw. En uh, wij waren toen uh, begonnen en uh, wij waren meegenomen. En toen kregen ze een clubje en dat vond ze leuk. En uh, de vader pakte het op. En nu speelt ze dit uh, weekend op het NK-jeugd tot 18 jaar. En uh, ja, en het gaat er erg goed. Leuk. Ja. Wat is dat toch met Zandvoort? Al die, die, die jonge, fantastische sporters die we hebben. Ja, ik weet het ook niet. Ik kan aan de lucht, aan de, aan de duinen, <laughs> de, de, de, zuivere uh, zeelucht. de zuivere zeelucht liggen. <laughs> weet ik, jij hoe dat komt, André Jansen? Want jij kent Zandvoort ook uh, op, je, op je duimpje. Ik ben er eigenlijk opgegroeid als baby al. En uh, ik moet zeggen, mijn moeder had het altijd over de lucht. En als je de wetenschappelijke dingen van sportfysiologen uh, uh, eens eventjes gaat bekijken, dan komt het allemaal bijna neer op lucht. Als je enkel keer een bepaald niveau hebt bereikt in de sport, is het de lucht die je een topper doet zijn. Daarom gaan die jongens ook trainen, bijvoorbeeld hoog in de bergen. En Dan krijg je er wel wat meer rode bloedlichaamtjes. Maar vooral de lucht. Laat een kind groeien. Ik heb een tijdje gewerkt in de voedingsindustrie en wel de vleesindustrie. En daar moest ik van alles leren en ik werd naar school gestuurd. En toen kwam ik in varkenshouderijen in Duitsland. Die zorgden dus dat er uh, goede, verse lucht bij de varkens kwam. Die groeide uh, binnen vier maanden naar het slachtgewicht van 80 kilo. En normaal duurt dat acht maanden. Dus lucht? Ja, jongens. In Zandvoort. En waar is betere lucht dan in Zandvoort? Nee, ja. dus. En jij zegt dat vanuit de lange leegte, vanuit Veendam? Ja. Dat is een eindweg. Het is een lucht, hoor. maar eh? Alleen als die fabriek de verkeerde kant opblaast... dan is het uh, minder. Maar dat uh, komt ook wel goed. We gaan het over jou en eigenlijk ook over mijn sport hebben. Ja. Wat een ontwikkelingen daar in dat Italië. Zich. Ja, en het wordt zo mooi gebracht. Ik kijk ook vooral naar uh, een organisator die heeft geleerd hoe je zorgt dat zoveel mogelijk mensen kunnen genieten van het sportevenement wat daar plaatsvindt. Ze hebben het door, via internet. Eurosport uiteraard, niet al die landelijke zendertjes met een ventje in een hockey aan de finish. Nee, gewoon thuis, net als dat ik hier thuis zit en door jou op, via de telefoon in de uitzending kom. Dat kan toch overal, want ze zitten in dat hockey aan de finish ook allemaal naar een beeldschermpje te kijken. En ik heb al gezegd waarom de NOS altijd zo verschrikkelijk veel geld uitgeeft... aan het sturen van hele teams. De Italianen doen het uitstekend. En uh, Juan Antonio Flecha is elke dag op de, op de Eurosport-televisie... en houdt leuke interviews. Niemand kan verstaan wat hij zegt. <lacht> het is wel leuk. <lacht> nou, er wordt leuk gelachen. Waarom is de, de Giro leuker dan de Tour? Het is uh, min of meer smaakvoller. En, uh, ja, ik weet het niet. Het is, het is het, uh, eerder hebben we het erover gehad. Ik heb het een paar keer meegemaakt. In Italië is bijvoorbeeld Johan van der Velden nog steeds een hele grote verdette. Ja. Er is respect voor de renner. Absoluut. En hier, als, ieder, als, einde, als Tom Dumoulin vandaag losgereden wordt... dan is het ineens een klootzak bij de meeste mensen. Terwijl het al jaren een geweldige getalenteerde en sympathieke gozer is... Mensen laten in Nederland gauw uh, anderen vallen. En dat is uh, ja, een beetje volksaard misschien. Maar als je dan daar tegenover in Italië komt. Man, man, man, wat een warm bad. Ja, maar, ja dat, André, dat geloof ik wel. Maar goed, tegelijkertijd is het ook zo dat we nu een Nederlander al uh, dagenlang in het roze hebben rijden. En, uh, uh, uh, negen dagen maar liefst. Ja, en, en, en dat de... het daarom natuurlijk ook leuk is om naar te kijken. Daar, juist, daar dan dan moeten we ook eerlijk dat in zijn. Hebt ...van uh, waar dan ook. Uh, ook Nederland is niet wars van enige chauvinistische gevoelens. Hoewel oh. ik altijd persoonlijk die probeer te temperen. Want als uh, Daniel tecla presteert, ben ik net zo blij als dat Tom Dumoulin presteert, hoor. Uh, ik vind het presteren in de sport moet vooraf, uh, voorop staan, niet uh, het, het paspoort wat je hebt... En de sport is zo mooi en kun je zo mooi van genieten. En de organisatoren, vooral in Italië, hebben een nieuwe weg ingeslagen... en zijn uh, zich bewust geworden dat uh, je, je kijker, het publiek... inmiddels of op dat plankje kijkt die al die mensen in hun zak hebben... en er overheen vegen. Of uh, nog een groter plankje, een soort snijplankje. Uh. Daar kunnen mensen kijken en thuis op de computer zoals ik dan hier. Iedereen kan genieten wanneer hij maar wil... ...van de sport. En niet dat zij uit gaan maken wanneer ik moet gaan kijken... ...terwijl je liever naar het strand gaat misschien. Meneer Nibali, de winnaar van vorig jaar, de onterechte winnaar van vorig jaar... ...want die had echt door iemand anders gewonnen moeten worden. En meneer Quintana zouden deze Giro wel even bepalen. Maar dat bepaalt een, een Limburgs jongetje alles. Nou jongetje, het is een hele manier al hoor. Met 26 jaar en een hele intelligente gozer. Ja. Hij was sinds 2011 een partner die ruim universitair geschoold is... Er wordt dus geen onzin gekletst en geen impulsieve en primaire dingen gedaan. Hij houdt zich bij zijn werk en zijn werk is fietsen. En dan is de begeleiding van Sunweb optimaal. Ja, hoger dan optimaal bestaat volgens mij niet. Want voor iedere, ieder detail is iemand die een, een, een, een wetenschappelijk onderbouwde functie heeft... En al die mensen, die, die zijn met hun hart daarbij betrokken. Het, ge, het, het is een, een vrij uniek gezelschap, moet ik zeggen. En ik had het genoegen vorig jaar om het zelf mee te maken. André, een ja? vraagje nog. Het was na de etappe van gisteren een beetje kinderzinnen... tussen Dumoulin du du du en uh, Nibali en Quintana. Uh, leg, <coughs> leg eens uit. Nou, het is eigenlijk opgeblazen in de media, ik oh. hem wel. <laughs> maar als je de filmpjes ziet van wat ze eigenlijk zeggen... is het een kleine opmerking die verschrikkelijk is opgeblazen. En uh, ach, het hoort erbij, dus laat maar. Vroeger gingen Mazer en Saroni ook altijd ruzie maken, dat hoort erbij. En het publiek vindt dat prachtig. En ze gingen gisteren, naar mijn mening afgesproken... eventjes elkaar testen en uitdagen in die klim. Nou, het publiek werd daar helemaal laaiend van. En, nou, goede zaak. Prima. Lekker, mooie koers joh, een Beetje comedie. Ja, en nou zijn er nog twee bergetappes... en dan de afsluitende tijdrit, Hoe denk jij dat Sunweb en Dumoulin dat gaat aanpakken? Nou, qua capaciteiten is Dumoulin... sterk genoeg om die twee mannen te kloppen. Maar... Ik vertelde het verhaal, ik haalde het zelfs naar boven... hoe, Gianni Motta werd, uh, aange de, de, de, hoe Rini Wagmans werd aangezien voor Gianni Motta. En <lacht> iemand uit het publiek riep uh, tegen zijn ploegmaat... die samen met hem omhoog zat, sinistra naar links... en een hand punaises voor zijn wielen gooide. Kijk, de, de trucendozen zijn de wereld niet uit. Wie had ooit gedacht dat Dumoulin uit de broek moet... Dat, het is zo gebeurd hè, en Dumoulin zegt het zelf ook, ik verloor de laatste dag, twee jaar geleden, de Vuelta, door onvoorzien. Hij had niet genoeg gegeten, hij kreeg een hongerklop en hij kon al maar drie kilometer per uur fietsen. Dat, dat gebeurt, ik heb zelf wel eens een hongerklop gehad, nou je bent kapot. Nou, die Quintana uh, en Nibali, die zullen natuurlijk alles proberen om hem, en ze hebben de handen schijnbaar in heen, heen geslagen. ze zullen alles proberen om hem kapot te rijden. Mm -hmm. Want op een bepaald moment, bergop, zijn je ploegmaats dus weg. Ook van hun. Ja, precies. Ja, maar ze zijn uh, ietsje ouder en ietsje wijzer misschien. Maar ik uh, hoop dat Tom niet weer pech meemaakt. En ik weet wel zeker dat uh, uh, in ieder geval uh, bij de ondersteuning in de auto en in het oortje... Uh, verstandige dingen worden gezegd. En uh, ik heb goede hoop dat hij echt het roze... ...naar Limburg gaat brengen binnenkort. Nou, dat zou fantastisch zijn. Uh, ja. Niet waar, Is Het is voor ja, het eerst, ja, de eerste Nederlander die de Giro wint. Ja? Um, uh, Breukink was een keer derde en twee keer tweede. En uh, had eigenlijk moeten winnen, maar goed, hij heeft niet gewonnen. En uh, Het zou nu uh, fantastisch zijn om weer een, een held te hebben. Maar ja, hij rijdt de Tour niet, hoor. Nee, hey, we hebben drie helden. Hè? Er staan nog twee Nederlanders in de eerste tien, hè? He, maar kijk, ik, zie ook, ik vind ook dat, dat Kruiswijk en ook Moloma zich daar uh, uh, realistisch uh, tegenoverstellen en uh, ze best begrijpen dat Tom echt eventjes een echelon hoger is. Ja. En, uh, maar ik had ook goede hoop dat Kruiswijk nog een keer attaqueert en wie weet misschien wel dat met Moloma. Dat doet hij ook wel. Denk ja, we mogen er erg trots op zijn dat mannen van het platteland zo goed kunnen klimmen. En ik denk dat ze elkaar echt wel een beetje gaan helpen, hoor, in die laatste dagen. Dat zou fantastisch zijn. Ja. Dat zou mooi zijn om te zien. Ja. Hè, de, de, het is genieten aan alle kanten. En het, het fijne is ook, je kunt overal, wanneer je ook bent, kun je eigenlijk de koers volgen tegenwoordig. Nou, een droom is uitgekomen. Het is onvoorstelbaar. Ja, ja dat is fantastisch. Apropos, uh, uh, Mathieu van der Poel wint even in België. Ja, die won de Tweede rit en is er meteen mee gestopt... Hij wilde een standpunt maken. Hij zegt, ja. uh, pruthuppelen is één ding, maar fietsen kan ik ook. <lacht> <lacht> dat is altijd maar een beetje pruthuppelen. Dan je ja. dus moet je even in het rood rijden... en dan uh, kom je een beetje met modder bespat... kom je aan de finish ja. en je kan 4.000 euro innen. André, er is dit weekend ook iets uh, op fietsgebied in Zandvoort. Ja, ik weet, het, ik weet alleen dat er 17 en 18 juni, 24 uur, wordt gefietst op het circuit. ja. Ja, ik weet niet of dat... Er is ook nog een zes race binnenkort. Weet jij er iets van? Nee, daar weet ik niks van. Nee, nee, het is, maar je weet dat de STV... Oh, jawel, die hoort daarbij. Op 17 juni is een uh, zes race op het circuit. Ja, maar ik dacht dat dit weekend die andere race was. Oh, dat weet ik niet. Nee. Ik weet alleen dat uh, 17 en 18 juni dit uh, evenement plaatsvindt. En uh, men kan zich inschrijven op cyclingzandvoort.nl. Ja. En uh, ik heb dat bovenaan WAF gezet voor mensen die dat willen zien. Het is een hele, hele leuke opname. Uh, vooral omdat alle fietsers, alle renners. Hè, die, uh, uh, starten met een Le Mans-start. Ja. Dat is en dat, leuk. Is, uh, ja, dat is heel aardig om te zien. En uh, ik hoop dat er een hoop publiek op afkomt. En ik hoop dat er heel veel deelnemers uh, zullen zijn. zodat we steeds meer dat wielerhard terugbrengen. In Zandvoort. Het, het, het, het, uh, Zandvoort verdient het. Ja. Heb jij het nummer van die mensen erbij gezet trouwens? Het telefoonnummer heb ik er niet bij gezet. Heb he? je dat toevallig? Want ik, chaoticus nee, die ben, ben het kwijt. <laughs> ja, Koen Schild uh, op uh, Facebook te vinden. Oké. Okay. Koen met een C en ja. een schild. Ja. Hier is de, is de contactman. Je redt me weer hè? Cycling Zandvoort, wacht even, ik heb ze te pakken. <laughs> even wachten. Ja, 574. Ja. 07-40. Ja. En dat is 023 waarschijnlijk? Ja, 023. Weet dan met je je de... al die voor tussen bellen nu? Je bent een kanjer <laughs> ja. jij. Ja, dat is ook goed, kan mij schelen. Burgemeester van Alphen staat 108. Hartstikke goed, dankjewel. Dat is bij circuit. Ja, en... en uh... Nou, een fijn weekend en uh, blijf een beetje binnen, want het is veel te warm. Nou nee, wij, wij gaan lekker aan het strand liggen met de radio erbij natuurlijk om te horen ja. hoe Tom het doet. En dan gaan we s'avonds avonds gaan we de samenvatting bekijken. Juist. En met Gio Lippons, hè? <laughs> Geweldig, ja, niet? dat een uitstekend verslag. Hè, ja, die is hartstikke nou. goed. Ook een aardige jongen trouwens. Ja, zeker. Ik mag hem wel graag. And, André, ken jij die eenzame fietser uit Heemstede? Die eenzame fietser uit Heemstede? Ja. Nee, ik weet niet wie dat nou, het is. Het nummer heet Jimmy, het is Boudemijn de geld. Daar gaan we naar luisteren. Oh ja, en de brood. Nou, fijne dag. Okay, Hoi, dag André. André. Bye, bye. Dank. Hoe sterk is de eenzame fietser... die krom gebogen over zijn stuur tegen de wind...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 Die maar geen voetballer wordt, ze schoppen hem misschien half door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 De zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van. Maar liever dat dan een porto's op, dan op door zijn kop van de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van. Auwauw van we een groot nummer, heet Jimmy. De eenzame fietser wordt ook al gezegd, maar officieel heet het dus Jimmy. We gaan weer snel naar onze presentatoren. Overigens, uh, man, ik heb zojuist een telefoontje gehad van onze Jorst, die staat in de file. Dus hij is onderweg. Dat was niet uh, heel vreemd natuurlijk, het was ontzettend druk. Ongelooflijk, nee, hè, van wat uh, hier naartoe kwam. Ja, ja nee, dat, dat begint al heel vroeg, vanaf acht nee, uur denk ik al. Dat het, uh... Ik ben ontzettend blij voor die strandtent-eigenaar. Uh, ja, ja, en het is natuurlijk vandaag een vrije dag. Niemand werkt. Nee, daarom. Dus uh, het wordt hartstikke mooi weer. Nee, <lacht> helemaal leuk. Uh, eenzame fietsen. Ja, en we, we zagen uh, Hein de Dunnen vanmorgen ook ja. op de fiets. Maar die was niet de eenzame fietser, want zijn vrouw reed me mee hier naartoe, naar de ja. studio uh, aan de tolweg. Hein, je komt straks aan de beurt. Er is zoveel uh, te okay. doen in deze uitzending. Maar hij duurt drie uur hoor. Dus maak je geen zorgen. Jouw ja, golfprestaties komen nog uitgebreid aan de orde. Maar we gaan nu eerst over voetbal praten. Want we hebben natuurlijk eh, onze grote vriend Martijn Prinsen van voetbalinhaarlem.nl. Yes. Hoeveel Uim. mensen zijn er dit jaar weer, dit, deze week weer bijgekomen, Martijn? Want jullie hebben een, een vrienden, dat is niet normaal. Uh, Ik denk een stuk of 75. Oh, dat gaat maar nou, 75 per week. <laughs> nou, dat is toch ja, mooi. Ja. En in het totaal zit je op? Uh, we zijn over de 2500. Nou, dat uh, loopt als een tierenlier, Martijn. Dat loopt zeker als een tierenlier. Hoorde ik dat... trouwens aan dat, Jos, uh, dat Jos te laat is? Ja, Jos ja, is, te ja, laat, ja, vieren, arme, is te laat, hè? ja. Die staat in de file, die arme jongen. Ja, laat, hè? ja, en dan die grote kar, hè, daar kom je niet mee vooruit natuurlijk. Nee, precies. Nee, <laughs> nee, maar goed, Jos komt eraan, dus uh, oh. geen probleem. Maar ik denk niet dat er overigens Engels voetbal te bespreken oh, is. Oh ja, nog, ja, is er ja, nog, ja, uh... ja, er is nog genoeg te bespreken. Ja? Trouwens, uh, hoe vond jij de finale? Het viel mij verschrikkelijk tegen. Maar ik denk dat uh, als je geen uh, Engelsman, als je geen Brit was, dan je uh, uh, het inderdaad uh, tegen, denk ik. Uh, mm. uh, het heeft er geen moment in gezeten, terwijl, laten we daar uh, wel eerlijk over zijn. Ja. Nou ja, ik, ik kan alleen maar de handen op elkaar brengen voor Mourinho, want die heeft precies gedaan. Het meest simpele wat je kon doen was de club bestrijden met zijn eigen middelen. Ja, ze hey, waren met uh, twee bussen, één voor de spelers en één om in doel te zetten. Dat hebben ze gedaan. Mm. Mm. Ja, goed, uiteindelijk wint hij die prijs en... Uh, kan je denken alleen maar jaloers zijn. Nou ja, zo is het. Maar er is in ieder geval één Nederlander die heel blij is. En die overigens een geweldige wedstrijd speelde. Daily Blind. Maar dat doet hij het hele jaar al. Hè? Dat doet hij het hele jaar al. Dat is echt een, een, een, een, een, een speler die gewoon te weinig hoordeerd wordt. Ja. Die, die valt nooit op, maar die scoort altijd ten 6-6 en al. Nou ja, dat hij, dat hij een, een basisplaats had, was eigenlijk al opmerkelijk. Hè? Want ja, zo vaak komt, nee. zo, zo komt hij niet meer aan boord. Hij heeft er zelfs een hele maand naast gestaan. Ja. Ja. Maar hij schakelde meneer Dolberg dus uit, finaal. Ja, die, die, die had niks in te brengen. Nee. Maar ze hadden allemaal niks in te brengen. Nee. Ze werden bestreden op waar zij zelf heel goed ja. in zijn: ja. dat storen, dat uh, pressievoetbal. Pressie ja. uh, ja. Dat was wat Mourinho zijn man had meegegeven. En dan kunnen ze meteen helemaal niks meer. Ja, dan is dus meneer Pogba toch een beetje sterker dan meneer Klaas. Ja, precies. Ja. Ja. Goed, we gaan naar het Haarlemse voetbal. Vertel maar, jongen. Nou, uh, gisteren zijn er weer een hoop uh, uh, nakomstpietse gespeeld. Uh -huh. uh, een beetje een rare, rare, rare situatie. Uh, Velsen, die is, uh, die is klaar. Uh, die speelde in een poeltje om te promoveren naar de... Uh, nee, om zich te plaatsen voor de finale. ronde Om uiteindelijk te promoveren naar de hoofdklasse. En dan win je twee keer en je speelt één keer gelijk. Je wint alle pijl die series, maar je ligt er wel uit. Ja, hoe kan dat? Hoe kan dat? Uh, nou ja, ze kijken eerst als in naar het Doelsaldo, en uh, uh, Nou goed, ze speelden gelijk in zondag tegen Alf's Boys. Ja. Um, ze moesten gisteren, dat wisten van tevoren twee doelpunten meer maken dan dat Alf's Boys zou, zou doen gisteren. Ja, goed, Alf's Boys winnen 8-0. Ja, dan is het gewoon klaar hè? Ja. ja. Dat, dat, dat, dat haal je gewoon niet in. En, uh, ze wonnen gisteren wel weer met 3-2. Het was gewoon een goede wedstrijd. Ja. Sterker nog, ik denk dat ik van Velt in dit zon geen wedstrijd is je er zo'n matige voetbald werd. Ja. Maar goed, je wint wel met 3-2. Het is alleen uh, ja, gewoon een dat je alsnog, uh, dat je dan eruit ligt. Ja. Je hebt dus niet verloren en je haalt het niet. Nee. Ja, ja dat is heel, heel vreemd. Hè? Ja, dat is merkwaardig. Maar denk jij dat, dat, dat die 8-0 dan een opzetje ook is, of niet? Nee, dat niet. Ik heb nee, een, die gasten uh, hadden een, geen belang meer. Nou, nee, verschillende uh, verslagen van die wedstrijd gelezen. En eh, uh, ja weet je, Emma speelde, uh, speelde tegen zijn Boys. En was wel uitgeschakeld, ja. als je dan vlak uh, voor rust, of uh, dan de derde leefval over zijn Boys. Ja, dat werkt gewoon als een rode op hier. Die tweede helft, uh, ja, dat, dat is gewoon één keer ja. En dat er dan nog een keer een van het type tussen zit in Ja, 8 het is natuurlijk een grote uitslag, maar uh, nee, nee, nee. Nou ja, ook al was het vijfdeal geweest omdat ze nog niks, nog niks kunnen ja. doen. Ja, maar ze heeft weer. een fantastisch seizoen gespeeld, en uh, ja. ik geloof de laatste wedstrijden niet verloren, en nu ook weer niet verloren, ik vind het knap nee. hoor. Ja, dat is zeker knap, zeker knap. Uh, ze hebben gisteren wel afscheid genomen van drie, uh, drie sterkhouders, ja. die, uh, die stoppen ermee, dus die moeten volgend jaar wel opgevangen gaan, uh, gaan worden. Ja, maar ze hebben ze een hele goede jeugd, jeugd ook. Heel, uh, ik denk wel, dat ze heel, heel, heel eerlijk niet zijn, met deze groep in de hoofdklasse had je er nee, zo ja. over te zoeken gehad. Ja, nee precies. Dus dat zeiden ze zelf ook, ook hoor. Ja, laten we kijken of, of de prestatie van, van dit jaar, want ze zijn tweede geëindigd, de deel tweede. Ja. Laten we kijken of we dat kunnen, kunnen evenaren, dat zou alleen nog weer geweldig ja. zijn. Ja. Goed gedaan, Velzen. Hartstikke ja. mooi. zeker. Nou, wat? Edo is nieuw daar gisteren. Nee, dat is Maar wat gaat daar nou gebeuren? Ja, die die maar een boete. Een boete, ja, maar wat nog meer? niets geen punten aftrek voor, voor de komende nee, competitie? Nee, ja, ja, inderdaad, dat zou wel een optie... Oh, dat zou een idee kunnen zijn, dat gaat niet gebeuren hoor. Nee? Uh, maar Edo, uh, uh, uh, yeah, uh, ik moet het misschien nog niet hard op zeggen, hey, maar het is toch een bepaalde, uh, bepaalde arrogantie en laat ik dat uitleggen. Uh, de tegenstanders, ze moesten gisteren naar uh, uh, Alverna. zeg ik dat goed, ja. dat vind ik goed uit, volgens mij wel. Ja. Uh, ja. Uh, en die, uh, die uh, ja, punten waren al uitgeschakeld. Maar het Alverna is dat had een uh, aantal activiteiten rond de wedstrijd uh, georganiseerd, uh, onder andere voor kinderen. Uh, er was een, een aantal spelers en de training stopte mee. Dus die zouden ze mooi in het, uh, ja. in het zonnetje zitten. Um, ja, goed. Zelfs Edo dan gewoon zegt: ja, luister, het gaat nergens meer om. We komen niet. Ja, jongens. Je begint toch aan de nacompetitie? Je ja. begint sowieso toch aan een seizoen om gewoon te voetballen. Ja. En hoe dan ook, of waar dan ook, dat maakt toch niet uit? Je ik vind het echt absurd. Ja, ik See, vind het schandalig. Je hebt een schandalig. Een commitment. Ja. Het ja. ja. is echt schandalig. Ik van vader. Ja, ik ook. Ja. Nou, Edo, ja, nee. slechte beurt. Ja, ja. Ja, zeker een slechte beurt. En uh, ik begrijp wel dat de uh, selectie redelijk contact blijft voor het seizoen, dan bijvoorbeeld de na. Ja. Maar ik, ik ben benieuwd hoe dat daar allemaal, uh, allemaal verder gaat. Ja, het gaat niet lekker in ieder geval. Nee, CSC heeft uh, gisteren verloren. Ja. Uh, en 44 met 3-1. Ja. Uh, ja de, de kans dat die gaan degraderen naar de tweede klasse, die is heel toch wel... Ja, die is, ja, dat is bijna zeker, joh. Ja. Uh, ja, United uh, wel weer verrassend. Ja, dat was leuk. Weer met Levi van ja. dat Ongelofelijk dat hoe ja. makkelijk die ze erin sliet. Twee weer, hè? Ja, ja uh, nee, dat is echt, uh, <coughs> afgelopen weekend, was ik er zelf bij, schieten er drie in. Ja. Ja, wat, wat een talent. Ja, ja daar gaat Odin uh, mee lachen. Nou ja, ik, ik, het verschil heen niet tussen, tussen de tweede klasse en de derde divisie is natuurlijk wel heel groot. Uh, dus of hij meteen gaat voetballen in het eerste afval, dat durf ik niet te zeggen. Dat nou, zou je stom uh, maar... zijn als ze het niet deden. Hij staat altijd op de goede plek, joh. Ja, dat, dat, ja, dat is een beetje zijn, zijn, uh, zijn talent. Ja. Hij, hij, hoe je het ook in het keert, hij staat er altijd. Ja. En daarnaast heeft hij ook nog een goede actie. Nee, het, is, het, is, uh, uh, het zou leuk zijn als hij, United uh, voor die uh, voor die uh, tweede klas buiten. Hé, hey, we hebben vandaag een golfer met een groen jasje als gast. Ja. Golf jij? Uh, nou, nee, ik heb er wel een tijdje gedaan, maar ik moet zeggen, eigenlijk door dat hele groene ja, Aarnold gebeuren. <laughs> uh, ...komt het er eigenlijk niet meer van. Heijn, voetbal jij? Ik heb uh, wel gevoetbald vroeger... ...maar dat is heel lang geleden. Oké, okay. ja. had jij verder nog iets Martijn? Uh, heb ik uh, verder nog iets? Uh, nou nee, ja, uh, ja, eigenlijk wel. Uh, volgende week gaan we het uh, volgende Haarland All star shirt presenteren. Dus op de, op de website uh, voor in de gaten. Uh, en, uh, nou goed, het is nu het schitterend weer. Ik hoop dat het op 10 juni ook het geval is. Tuurlijk. Uh, dat is geregeld. Ja, inderdaad. Wil je komen kijken? Ja, ja, ja. kijken? Ga naar volgende Aarlem.nl en via die weg kun je even nog kaartjes kopen. Het begint om 12 uur met een wedstrijd voor twee teams 11-1. Dat ja. is het team van Bloemendaal dat daar gaat spelen. Wat, wat iedereen van het veld jakkert. Ik had ze van de week ook weer tegen een Amsterdamse ploeg. Het was geloof ik 8-0 of zoiets. En die spelen dan tegen een Haarlemse selectie. En daarin zitten de kleintjes uh, die in Haarlem het beste zijn. Dan om, uh, dan om twee uur. Heb jij iets heel bijzonders? Ja, dan hebben we ons RTL 7 sterrenteam uh, tegen uh, de, de eigen voeren All hè. Allstars. Ja, en wie zit er daar in het sterrenteam? Uh, nou, dan uh, beginnen we de voetballers. We hebben het over Glenn Helder, Oscar Moens, Jeff Gilles Lezchenko, die aanspeler van Groen onder andere. We hebben het over Regilio Vrede. Uh, nou, dat zijn denk ik wel de, de wat grotere namen. Leuk, hoor. En uit uh, en onze selectie? Meiden, ja, in die van de meiden staan nog de zaakjes. En ja, bij de All-Offstars, dat zijn 17 spelers. Oh nee, wacht, er mist nog een aantal, uh, aantal prestatoren. Charlie Lusten. Ja, nou, dat zegt maar maar niks van die gasten. <laughs> ja, Jody Bernal wel, toch? <laughs> ja, natuurlijk wel. Wat bedoel ik. <laughs> nee, het zijn, het zijn uh, Bas Muis. Uh, het, zijn, het is echt een leuk groepje wat, uh, wat komt voetbal komt tegen ons. Uh, ja, goed, en bij ons hebben uh, we 17 spelers uit de regio heen. hebben we het over uh, Justin Luit of of Zandvoort. Ja, die gaan we zo bellen over het Hotseknos-toernooi dat uh, vanavond begint. Ah, ja, oh, ja, oh jee, dat wordt best wel een weekend voor de jongen. <laughs> ja, dat wordt een heel zwaar weekend voor Justin. <laughs> Inderdaad, ja. Uh, nee, goed, en verder, uh, bijvoorbeeld Tom Jacob van Edo. Uh, Hakim uh, Ainahua, zeg ik het goed? Aynahua? Ja. Nou goed, van, uh, van HFC... Uh, Gert-Jan Tamieris van AFC. Ja, leuk. We hebben, we hebben echt een, een, hoop, een, hoop, een hoop mooie kerels voetbal, uh, uitgenodigd en ze hebben al een jaar gezegd. En ter geruststelling voor jou, Jos de Jong komt nu binnen. Ja, goed, goed zo, goed zo. Dus die heeft de file overleefd met zijn. Uh, heel goed, heel goed. Zijn... Nee, we eindigen om vier uur met... Uh, ja. met uh, ja, maar dat is bekend, hè. Maar zeg even de, de, de, de, de ploegen nog. United Davo in de Muiden. Nou, dat is toch een ontzettend leuke pot. Ja, dat, dat, dat wordt zeker een leuke pot. Ja. Heb je wel een goede scheidsrechter? We hebben een Orbital 3, ja. Goed zo. Goed, nou Martijn, fijn weekend jongen. Heerlijk goed weekend. Dag ja. Martijn. Hoi. Hoi. Ja, het verhaal over Edo dat was niet zo perfect. Maar het volgende nummer is wel helemaal perfect. I don't want Have hearted love Affairs. I've promised myself I won't do that. Background attraction was dat met perfect. Nou, het is natuurlijk ook perfect weer. En onze Jos is er inmiddels. Luister, we hoorden het net al. Hij heeft in de file gestaan, zoals velen richting Zandvoort. Dus je kan eigenlijk beter met openbaar vervoer komen, toch? Dat oh. lijkt me heel verstandig. Ja. Wat wil jij, uh, Henny? Ach, dat weet ik niet. Hier, tel maar even. <laughs> Irene, ja. uh, ga je gang. Wat, uh, wat, uh, nou ja, we, we wilden uh, nog even met Heijn uh, praten. Ja. Want uh, ja, Heijn en ik... Uh, nou ja, Heijn is nu dus de bezitter van het groene jasje. Wat ik nog wel even wil zeggen over dat groene jasje... dat is namelijk vorig jaar voor het eerst uh, uitgereikt. Uh, toen heb ik het mogen winnen. En uh, ik vond persoonlijk dat dat niet terecht was. Maar nou ja, goed, daar kan er maar één de winnaar zijn. Dat is wel zo. Maar ik speelde samen in een team met uh, Tanja van Doorn... Um, uiteindelijk win je, dan kom je dus in die, in die play-off uh, terecht... Uh, omdat je dus als team het beste gespeeld hebt. En daarna moet je dus tegen elkaar gaan spelen. En uh, dat vond ik best wel, uh, wel pittig. Maar ik ging daar dus in zo van... ja, weet je, ik had uh, toen een handicap van uh, 32 of 33, geloof ik, vorig jaar. En uh, Tanja, die zat toen op 19. Dus ik dacht, oké, okay, ja. met, met misschien één ja. of twee extra slagen... Uh, kan ik dat toch niet winnen. Dus ik ging daar heel relaxed in. En uh, iemand die zei van, uh, ik, ik ben je caddy wel. Dus nou, die heeft mij de, de stokken aangegeven. En uh, ik dacht van nou, ik sla maar gewoon. Ik zie wel waar het terecht komt. En toevallig maakte Tanja twee misklappen. En daardoor kwam ik dus uiteindelijk in de tweede playoff. Want er waren meerdere teams uh, waar we mee moesten spelen. En dat gebeurde eigenlijk in dat andere team ook. Daar was ook iemand met dezelfde handicap als dat ik uh, had... En iemand met een hele lage handicap speelde ook tegen elkaar. En die met die lage handicap, die sloeg ook de eerste bal naar de zijkant. Tweede bal, het water in. Dus toen moest ik tegen die andere dame. En toen heb ik met één punt verschil, heb ik dus uiteindelijk gewonnen. Maar even voor mijn gevoel. Uh, het is strookplay, of niet? Het is, uh, is strookplay. Met handicapverrekening? Nee, zonder handicapverrekening. Zonder handicapverrekening. Handicap ja, dus als je tegen een... Uh, Handicap 4 uh, speelt, dan uh, heb je pech. Maar uh, dat kan. Ja, dat klopt, dus. dan heb je ja. pech. Okay. Of pech. Uh, ja. Bij golf is het toch zo dat... Uh, zeker binnen onze club... dat je toch wel heel dicht bij elkaar staat. Ja. Natuurlijk, uh, de ene slaat wat verder... de andere wat korter. Maar uh, uiteindelijk gaat het toch van... Oh, concentratie en, uh, uit, uit, en wat je dus ook eigenlijk moet doen, uh, ja, in zo weinig mogelijk slagen naar dat, naar het ja. toe. Maar uh, wat is jouw handicap momenteel? Mijn handicap is 16,6. Ja, precies. Ja. En nou hoef je volgens mij bij Open Golf Zandvoort uh, niet heel ver te kunnen slaan, maar wel heel precies. Dat laatste is dat zeker... zeg je heel goed. dat is echt het ja. verschil, hè, ja, denk ja, ik, ja, ja, uh, ja. tussen oh. deze baan en andere banen. Uh, ja, dat is zeker het verschil. Ja. Open golf is, is een schitterende baan. Elke dag is die ook weer anders. Maar het is wel een hele smalle baan. Ja. En uh, voor lengte moet je hier in principe niet zijn. Nee. Maar uh, wil je je korte spel goed oefenen, dan moet je absoluut ja. bij open golf gaan spelen. Want uh, één misslag en in de VW kom je dus of een duindoren of je komt in het hoge helmgras uh, tegen. Nou, dan ben je bijna kansloos om ja. uh, je Als je je, wel te wel al uh, Als je je bal al terugvindt. Als je je bal terugvindt we ja. gaan voor mensen die vreemd uh, zeg maar die voor het eerst komen spelen heel wat ballen zeg maar er rough in en die vinden hem dan ook echt niet meer terug maar nog even terug over het, uh, het jasje van vorig jaar wat dus in de finale zeg maar door mij gewonnen werd uh, Ten koste van Tanja van Doorn. En ik ben super, super blij dat Tanja dit jaar dus het jasje ja. gewonnen heeft. Dat, ik heb hem dus met veel plezier aan haar overgedragen. Ja, dus haar dat was echt. Ja, en, weet jij, heb jij ook gehoord uh, waar het jasje uiteindelijk uh, van gemaakt is? Want dat is een mooi verhaal. Heb je dat gehoord? Uh, ik ken het verhaal dat uh, uiteindelijk de stof in uh, Amerika is gekocht. En, uh, de originele stof. De he? originele stof die dus ook voor het normale of uh, het echte jasje wordt gebruikt. Het is overgekomen en hier heeft een, een, een bedrijf heeft daar een mooi jasje voor ons van gemaakt. Ja. Dus uh, ja, het ziet er goed maar uit. Maar het is één maat, hè? Dat is wel. Het, uh... Ja, het was er wel. Ja, maar dat was echt bizar. Want toen ik dus vorig jaar aankwam lopen, toen hingen die twee jasjes daar. En ik, ik zit een beetje te dollen met de wedstrijdtafel. Uh, uh, en ik zeg: van Nou, ik zal hem eerst even passen. Want als die me niet past, ja, dan hoef ik daar ook niet zoveel moeite voor te doen. Dus ik had het jasje aangepast. Er zijn foto's van gemaakt. En. Toen vond ik dat jasje dus ook nog. dus Dat was echt zo van je moet het jasje passen van ja. tevoren. En dan weer. Heb jij dit jaar wel meegedaan? Ik heb dit jaar meegedaan. Maar ja. helaas, helaas. Nee, maar of ik niet? vond het ook prima. Weet je. Ja. Ik, ik ben niet zo'n geweldige speler. Ik heb gewoon super geluk gehad dat ik vorig jaar hmm. met Tanja in die finale terecht kwam. En zij gewoon een mislag maakte. Dat hmm. was gewoon echt puur pech voor haar. Ja. Dus daarom ben ik ook okay. super blij voor haar. Dat ze hem nu gewonnen heeft. Ja, Heel goed. Ja, voilà, mooi zo. Nou, Jos voorziet je nu van koffie, dus dat is ook weer fijn. Je bent geweldig, dankjewel. <laughs> Deze Dank altijd. Dankjewel. Maar jij doet uh, buiten de, uh, de competitie uh, van wat we nu gedaan hebben met het jasje... nog heel veel andere competities ook, hè? Want je doet mee met de NGF-competitie. Ja, we hebben al, doen al een jaar of vier, vijf uh, doen we, uh, de NGF-competitie bij, uh, de, de, bij de club. En uh, met name dit jaar uh, zijn we dus... Wederom kampioen geworden en dat betekent eigenlijk dat we dus nu ook naar de hoofdklasse gaan, dus eigenlijk het hoogste binnen de com competities. En uh, ja, we zijn er. Uh, we zijn het ook de enige ploeg die dus eigenlijk uh, zowel uit mannen als vrouwen bestaan. We zijn mixed en we spelen eigenlijk altijd tegen ploegen met enkel mannen erin. Is voor de vrouwen trouwens erg lastig, hoor. Lijkt uh, me ook, ja. Want die mannen die die slaan ja, veel de, verder. De die, die, ja. die geven een ram tegen die bal Z aan. Zeker en op en, competitieniveau. Ja. ja. Dat is echt wel zo. Maar goed, ja. aan de andere kant uh, is het ook nou, wel weer leuk natuurlijk uh, dat het een gemixte competitie is. Op, op zich, uh, vrouwen spelen veel liever tegen mannen, want mannen proberen toch een soort haantjesgedrag te gaan vertonen. Uh -huh. En dus die willen dus verder gaan slaan en uh, met kracht bereik je binnen de golf niet. Uh, maar je... wat me ook wel uh, daardoor bijzonder lijkt is, als jullie ontvangen, uh, competitieteams, ja, het is een hele lastige baan. He, en en uh, ik kan me voorstellen, als jullie uh, uitspelen, zeg maar, hè, dat dat uh, bijna eenvoudiger is... omdat je meer de ruimte hebt en, en, en, uh, dan teams die hier komen natuurlijk. Hè. Merk je dat? Ja, dat, uh, dat merk je wel. Ja. Want ook dit jaar merk je weer dus... met name omdat je dus vrij uh, op een smalle baan speelt... moet je dus zorgen dat je bal goed uh, binnen de baan blijft. En als je dan over voetbalvelden heen moet, want dat moeten we soms wel eens... Dan heb je dus echt de ruimte. En dan kan je gewoon los. Ja. Dat is dat wel heerlijk. Dan ja. ja, kan je een... los. Ja, je kan los. <laughs> Het is toch? echt letterlijk yeah. zo. Ja. Ja. Uh, dus als een bal dan toch iets meer naar links of naar rechts gaat. Dat maakt niet uit. Je tweede slag is meestal wel belangrijk uh, bij dit soort uh, wedstrijden. Ja. Ik um, hoor iemand aan de lijn hangen, Henny. Uh, wie heb jij gebeld? Uh, ja, ik weet niet of het een golfer is, maar het is wel iemand die altijd op die voetbalvelden staat. Dus Justin Luiten. Ah, ik denk wel. Goedemorgen. Al... Goedemorgen. Justin, golf jij? Ja, ja kan ik ook nog. Uh, kan je dat? Ja. ja ik kan maar je zegt kan ik, kan, ik kan ik ook nog. Kan ik, kan ik ook, ook meer dan? In, uh, ja. <laughs> ja, ik, ik ken een heel hoop, ik ken echt een heel veel. Maar uh, ik ben niet overal even goed in. Ik, ik probeer wel een heel hoop te kunnen. Maar als we uh, over voetbal praten, dan hebben we het over Knot... Uh, weet ik veel hoe het allemaal heet. begon de het toernooi. Dat komt van uh, Bert Jacobs, hè, die heeft dat is geroepen. Klopt. Ja, klopt. Maar ja, dat is... begint vanavond een... bij uh, SV Zandvoort. Vertel. Ja, nou, het Begonia toernooi is een overige senioren toernooi. En dat is uh, al 25 jaar uh, een, een begrip. Uh, het begon als het uh, moet je met zijn goed, het Pieter toernooi. Ja. Dat is voor mijn tijd. Maar het Hotroof Begonia toernooi. Uh, ja, is het gezelligste toernooi van de regio. Er komen uh, ploegen van Heijden verder. En die komen met name voor de gezelligheid. Maar ook om een lekker balletje te trappen. En dat wordt vanavond afgetrapt met een wedstrijd tussen oud Zandvoort en uh, oud Ajax. En daar zitten natuurlijk hele grote namen in. Daar zitten waarschijnlijk hele grote namen in, ja. Ik hoorde van de week voorbij komen de genoemd de Boer en Witgen. Maar goed, die heb ik in de laatste berichten niet meer gehoord. Uh, Dennis Gentenaar. Uh, ja, verder uh, is het allemaal een verrassing. Wat leuk, joh. Ja, het een enorm leuk weekend. Is. Hoeveel, hoeveel ploegen komen er en waar vandaan allemaal? Uh, hoeveel er komen, heb ik geen idee van. Uh, maar ze komen echt uit het hele land. Uh, vorig jaar en jaren daarvoor hadden we ook een ploeg uit Engeland. Die gewoon voor een weekendje even deze kant op kwamen. Dus het wordt een, uh, ja. ja, het, het is een, een vrij gemaleerd gezelschap. En uh, dat maakt het ook wel leuk. Je komt allemaal mensen tegen die je normaal niet tegen zou komen. En de naam zegt het al hè, hotse Knot. Ja, het gaat dus niet om, uh, het gaat gewoon om de gezelligheid. Ja, zeker. Uh, we beginnen we natuurlijk vanavond al mee. Uh, Hoe laat uh, begint dat vanavond trouwens? Half acht wordt er afgetrapt. Ja. En uh, ja, vervolgens uh, wordt de derde helft natuurlijk uh, beslissend. Maar en dat dan is dan toch altijd bij Zandvoort? Precies, de derde helft die, die moet je altijd willen winnen in dit soort wedstrijden dit soort dagen. Dus, uh, jij bent kampioen goed. hè, in die, in die derde, derde helft. Nou, nee, dat, dat, dat wil ik niet zeggen. Ik ben een vrij vroeg afhaker. Uh, <laughs> ja. Maar uh, ik probeer toch altijd wel mijn steentje bij te bedrijven, die derde wel? Oké. Okay. Jullie verwachten veel mensen, heb ik begrepen. Ja, het was schitterend weer. Dus ik neem aan dat er wel een, dru een drukte langs het veld wordt. Ja, leuk man. Hartstikke ja. goed. Nou, dankjewel voor de info. Ja, Iedereen vanavond meen. naar het veld van SV Zandvoort. En, dat ja, is, en de rest van het weekend. Ja, en de rest van het weekend. Maar ja, als ze vanavond zijn, komen ze de rest van het weekend ook. Dat dacht ik ook. Duintjesveld wordt een fantastisch evenement. En jij mag nog één keer die naam noemen. Rolte Knots-Begonia-Ternooi. Ja, dankjewel. Justin Luijten, okay. tot vanavond. Fijne dag. Dag man. Zo. Mooi zo, Henny. Dat hebben we ook weer gecoverd. We hebben een hoop de, de, de, in deze uitzendingen. Er gebeurt zoveel. Ja, mooi zo. Wat, uh, uh, zullen we nog heel even verder gaan met Even, de heen, even terug naar uh, Henny nog. Want wat ik eigenlijk wilde vragen is... Uh, wat ik ik ben natuurlijk absoluut niet goed genoeg om mee te spelen bij jullie in die competitie. Maar hoe kom je daar terecht? Hoe kom je daar terecht? Uh, dat is eigenlijk binnen de club, uh, wordt er gewoon gevraagd of je mee wilt spelen. Ja. En, en daar geef je je op. En uh, we hebben zoveel mensen dat we dus daar twee leuke teams voor uh, of kunnen En kijken kunnen jullie dan naar handicap of kijken jullie gewoon naar uh, de persoon? Of hoe, hoe wordt dat geselecteerd? Nee, we kijken niet naar handicap. Het is een, een, een, een wedstrijd in de, in de C-klasse. De, de, je hebt een A, B en een C-klasse. En uh, die wedstrijden gaan over het algemeen ook uh, dat het heel gezellig is. En, en dat je gewoon leuk speelt. En daar gaat het eigenlijk ook om. En Je komt dus ook eigenlijk met gelijkgenoten. Uh, als je in de, in de A-klasse speelt, dan heb je dus echt jong, een jongelui... die met een handicap van 3, 4, 5. En die gaan er helemaal voor. Nou, en dat is in onze klasse niet. Bij ons is het gewoon leuk spelen, een leuke wedstrijd maken. En de afloop heel leuk met elkaar eventjes een biertje drinken. En waar speel je dan? In, in, in een bepaalde regio? Of speel je in heel Nederland? Nee, we spelen in, in hoofdzakelijk rondom uh, Amsterdam en, en rondom Zandvoort eigenlijk. Hè. Dus uh, dat zijn eigenlijk wel de meeste plaatsen. We spelen bij uh, ANVJ uh, uh, onder andere. Die hebben een hele leuke baan. Uh, ook wel gedeeltelijk over velden heen, maar ook een, uh, ook een stukje echte golfbaan uh, in Weesp. Helaas is die baan nu uh, dicht. Uh, zo zijn er nog een aantal van korte bijen, kleine banen die dus, uh, waar je dus uh, terecht kan. Nou ja. Hoeveel leden heeft de Open Golf Zandvoort? Uh, nou, Open Golf Zandvoort... Althans, dat weet ik het is niet. de golfclub natuurlijk. Hè? Wij zijn uh, onze home course, uh, yeah. van de Zandvoortse is dus uh, bij uh, Open Golf. En mm -hmm. wij hebben... heet, heet het niet de Dunes tegenwoordig? Ja, tegenwoordig of? heet het de Dunes. Ik moet ah, ook ja. even, even wennen aan de nieuwe, nieuwe naamgeving. Maar wij hebben zo'n kleine 190 uh, leden mm -hmm. erbij. Ja. Ja, dus. En ik, ik had begrepen dat er iets van 800 plus leden zijn... Voor, uh, die bij Open Golf Zandvoort zijn... Ja, er zijn natuurlijk binnen Open Golf Zandvoort zijn daar, zijn daar meer, uh, meer leden. Ja. Dus eigenlijk ook allemaal lid van onze club kunnen worden. Ja. Want wij doen natuurlijk erg veel voor onze leden. Veel er is heel veel te doen, echt. Te zijn ja, ja, want jij doet ook nog eens het secretariaat, heb ik begrepen, oh. he? van uh, golfclub De Zandvoort. Ja, golfclub de Zandvoort, daar je doe bent we er bij druk doe mee. Het ook van. Ja. Dat is best wel uh, een beetje dagwerk aan het worden. Nu. Ja, ja. Dat, uh, dat bijhouden van ledenbestanden, ook ja. bijhouden van handicaps en dat ja. soort zaken nog wel meer. Vooral proberen dat uh, alles goed blijft lopen. Uh, dat de spullen er zijn. Dat de kaarten er zijn. Uh, en de kaarten uh, goed ingevuld worden. En de kaarten goed ingevuld worden. Dus het vergt uh, ja, best wel wat, uh, wat tijd. Ja. Goed, Ik blijf het leuk vinden. Dus dat uh, is geen punt. Mooi zo. Ja. Hartstikke goed. Sjero, um, gaan we nog een lekker muziekje doen? Ja, wil je dat muziekje horen wat jij mij zojuist gaf, of wil je een ander horen? Oh nee, dat, dat kan hoor, want dan vertel ik er even wat over. Ik heb, uh... maar daar hebben we heel weinig tijd meer voor, dan kunnen we het beter in twee uur doen. dan doen we het in twee ja. uur hoor, ik. Halleluja. Dus. <laughs> Het van Leonard Cohen door velen gecoverd. En uh, dit keer door Jeff Buckley. Op verzoek van onze gast.